In de Groningse plaats Ter Apel is brand uitgebroken in een discotheek. De brandweer heeft groot alarm geslagen. De brand woedt in discotheek Bermuda in een vrijstaand pand aan de rand van Ter Apel. Personeelsleden ontdekten de brand. Er waren op dat moment geen gasten meer binnen. De discotheek is zaterdagnacht tot vijf uur open. De melding van de brand kwam niet lang daarna.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Kifa Aloush. Ja, als ik zo kijk naar de koninkpaarden en de hekrunderen... die zo rustig rondstruinen aan de overkant van het water... dan denk ik, zouden die dieren gevoelig zijn voor stemmingen? Zoals wij mensen dat hebben stappen paarden wel eens met het verkeerde been uit het bed. Als het geen warm voorjaar wil worden. Mijn gast van vanmorgen die heeft net een boek geschreven... waarin ze een eigen aanpak beschrijft... in het omgaan met depressies en deprimerende gevoelens bij mensen. Wat denkt u, Catalijne Wildevang? Zijn depressies typisch iets menselijks? Of heeft u ook wel eens iets gemerkt... Dat de natuur neerslachtig wordt. Nou, de, er is onderzoek gedaan naar depressie bij, uh, bij honden. Aangeleerde hulpeloosheid heet dat. Uh, wat er gebeurt op het moment dat je geen grip hebt op uh, wat, wat je overkomt. En uh, Ik kan me zo voorstellen dat de dieren hier wat meer grip hebben op wat hun overkomt dan uh, sommige andere dieren. Dus het zou maar zo kunnen. Dus een, een, een natuurlijke omgeving helpt? Uh, um... Uh, vrijheid, kunnen bewegen, uh, je grip hebben op wat je overkomt in het leven. Dat zal zeker helpen, ja. En we staan hier aan de Oostvaardersplassen. Met een prachtig uitzicht. Het is hier heel rustig. Voor veel mensen is de natuur een plek om op verhaal te komen. Of ze gaan buiten sporten om op andere gedachten te komen. Werkt dat bij jou ook zo? Ik hou enorm van sporten. En ik heb drie nog niet zulke grote kinderen. Dus het komt er niet altijd van. En het is absoluut wel iets waar ik me mee oplaad. En uh, tegelijkertijd hou ik niet zo heel erg van de stereotype gedachten van... Uh, natuur is goed voor je stemming, natuur uh, helpt, sporten helpt als je je niet zo uh, lekker voelt. Dus um, als het werkt, is het fijn. En als je er uh, alleen maar uh, nog wat meer narrig van wordt, zou ik het zeker laten. Maar hoe doe jij dat? Jij zoekt dus niet uh, de buitenwereld op om, uh, om weer je hoofd leeg te maken of weer... De, de boel op de rails te krijgen voor jezelf? Uh, nee, ik zoek de binnenwereld op. Ik vind het uh, heerlijk om juist uh, in mijn gedachtenwereld... in uh, alle ideeën die ik heb uh, te verdwijnen... en dan na een tijdje weer terug te komen uh, in de reality... met nieuwe plannen en, uh, en met een uh, opgeladen uh, leeg leeghoofd. En, en, en het weer dan? probeerde hij nog eens. Oh, ja. De zon schijnt nu, ja. daar, word ik, daar word ik vrolijk van. Ja, dat is ook heerlijk. En dan ga je ook andere dingen doen... en dan ben je weer meer in contact met mensen... en lekker ergens naartoe om een ijsje te eten met de kids... terwijl je daar nou op het terrasje gaat zitten. Daar laat ik ook enorm van op. Dus ik geef toe, ik heb toch iets met de natuur. Kijk, kijk. Hey, ik heb een, uh, mijn interview uh, met jou gelezen... en daarin uh, stond een gesprek met Katelijnen uh, is als een rit in een achtbaan. Nou dacht ik zo op de vroege zondagmorgen een achtbaan. Kunnen we ook een soort gondeltochtje doen? Ja, en ik heb een ontzettend verlang om heel veel ideeën en ervaringen met mensen te delen. Dus ik wil nog wel eens alle kanten opgaan. Dus dan is het denk ik aan jou de uitdaging om een beetje op koers te houden. Dan ga ik als een echte Italiaanse gondelstuurman, ga ik dat proberen. Zullen we naar binnen gaan? Ja, graag.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 I've also all my issues in my head, even though I know I should. Oh, breakfast in of feels today means a lot, means a fresh new beginning. When you feel like losing the plot, doo, doo doo doo, doo doo doo, doo. And the people are buzzing, ambitions in the air.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 We'll be right here sitting sometime next week this same Tiffany, you know. Work But first it's fields, never felt so good. I won't solve all my issues in my head, even though I knew I should. Oh, yeah. But first it's the fields. Today means a lot. Means a fresh new beginning when you feel like losing the part. Do, do, do. Breakfast in Spitalfield van Juan Zalada. Voor ons geen ontbijt in Spitalfield, maar een ontbijtje in Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders hier in Almere. Met uitzicht op een ontwakend Oostvaardersplassengebied. U luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast van vanmorgen is een vrouw die zich een functionele dwarsligger noemt: coach, schrijver en ondernemer Catalijne Wildevank. Hartelijk welkom hier in, in Almere. Een paar jaar geleden schreef je een boek over ADHD... en nu een boek over de aanpak van depressies... met de titel De Depressie op zijn kop. Toch ben je geen psychiater. Je noemt jezelf coach. Hoe komt een coach ertoe om zich in dit pittige thema vast te bijten? Um, ik, zoals je zegt, ik heb eerst een boek geschreven over ADD. ADD, hoe haal je het uit je hoofd? En um, ik vind schrijven leuk... Ik kwam uh, veel mensen tegen die uh, behalve ADD ook depressie hadden of allerlei andere problematiek. Dus ik begon aan een boek en dat begon eigenlijk: uh, wilde ik het over uh, brein en geluk schrijven? En ik merkte dat ik daar wat in vastliep. Want mensen uh, willen dat niet meteen als eerste horen, brein en geluk. Dan krijg je iets van, uh, ja, geluk, dat is allemaal wel heel makkelijk. En uh, overrated en happy je de peppy-psychologie. Dus ik had wel heel erg het idee, ik moet ook die andere kant willen raken... waar het echt over gaat. Je kan niet meteen uh, je focus verleggen naar uh, blijheid en geluk... op het moment dat je wat er niet klopt en naar is in je leven... ontzettend probeert weg te drukken. Dus het andere stuk mag er ook zijn. Ja. En ik heb een ontzettend verlangen om mensen te laten... Uh, ervaren uh, dat verandering makkelijk en snel kan zijn. Uh, ook al kun je dat misschien op het moment dat je ergens in zit... waar je niet in wil zitten, amper voorstellen. Ja, maar, maar opvallend <kwijnt> dat je eigenlijk wilde schrijven over... hoe je met je brein jezelf gelukkig kunt maken. Ja. En dat je dan terechtkomt bij, bij depressie. Nou, Je kunt je afvragen of het boek uiteindelijk echt over depressie gaat... of juist over geluk. En mensen die het gelezen hebben die zeggen... het gaat dus eigenlijk voor een heel groot deel over... niet voor niks heet het depressie op zijn kop... Hoe kom je er vanaf? Hoe kom je eruit? Die, die, die, die, ik, je hoort tegenwoordig, uh, zei de oude man. Uh, uh, veel over depressie en, en over dipjes en over uh, worstelingen. Is, is, is dat een, een tijdsverschijnsel? Is het een welvaarts-syndroom? Uh, nou, wat me opviel toen ik het schreef, was dat uh, heel veel mensen van wie ik het eigenlijk helemaal niet verwacht had, zeiden: Oh, joh, uh, interessant. Wil ik eigenlijk ook wel lezen en dat ik dan doorvroeg en dat uh, ze er heel veel van herkende, van wat ik schreef en wat ik te vertellen had. Dat ik dacht van. Uh, ik heb ook wel eens als ik lezing geef aan een grote groep, uh, bijvoorbeeld uh, psychiaters of artsen. En dan vraag ik van wie heeft in zijn leven geregeld het gevoel gehad dat hij uh, anders was of anders dacht dan de mensen om hem heen. En uh, dat hij misschien een beetje gek was. En dan gaan er heel veel handen omhoog. Dus. Misschien hoort het gewoon heel veel meer bij ons... om uh, van alles te voelen en ervaren wat we willen doen alsof het niet zo is. Ja, ja. Um, uh, he, he, he, dat je dat <tie> vaak al hoort, even, even naar, die, naar, die, naar die somberheid... en dat, dat gevoel van gedeprimeerd zijn. Mm. Um, is het nou zo dat bijvoorbeeld zo'n economische crisis waar we nu in zitten... merk je dat dat, dat, dat van invloed is? Of... Nou, ik denk dat er twee kanten aan depressie zijn. Uh, de, er zijn uh, depressies die daadwerkelijk door iets externs veroorzaakt worden. En dat kan zijn dat als er heel veel tegen zit. Maar uh, wat de meeste mensen herkenbaar vonden aan wat ik schreef... heel vaak heeft een depressie niet echt een zichtbare reden. Er is oogschijnlijk niks aan de hand. Je hebt gewoon een prima leven. En uh, toch voelt het van binnen alsof het eigenlijk nergens meer overgaat... en nergens naartoe gaat. Ja, ja. Dus... Je, je, je, hebt, je hebt eigenlijk geen enkele reden om ongelukkig te zijn, Voor... toch? absoluut je je... ongelukkig. Ja, en, uh, op en dat maakt het extra lastig. Want op het moment dat alles tegen zit in je leven... Ja, dan heb je een reden. En uh, dan kun je ook uitzoeken... hoe kan ik zorgen dat het minder tegen zit in je leven. Maar op het moment dat het eigenlijk... oogschijnlijk gewoon niks aan de hand is... en je voelt je zo donker en zwaar en leeg en stilstaand dan komt daar vaak ook nog schuldgevoel overheen... omdat de omgeving zegt, van, nou, hou eens op, er is niks aan de hand. Waar, waarom... een mooie baan, leuke kinderen, wat zeur je? Precies. Nou, dat is ingewikkeld. Ja. Want hoe moet je dat dan oplossen? Of moet je dan op een gegeven moment maar denken... dit, dit hoort dus kennelijk bij mij. Okay. Nou, dat laatste vind ik zonde. Ik heb zelf, um, en dat is niet de aanleiding geweest voor mijn boek... maar het komt er wel in terug... Nou, zeker twintig jaar uh, geregeld periodes gehad dat ik zo somber en, uh, en zwaarmoedig was. En heel lang gedacht, nou, dat doort dus bij mij en uh, dat it. Nou, en het is ook voor mij persoonlijk een ongelooflijk plezierige ontdekking dat het anders kan. Dat is niet uh, mijn missie om met mijn boeken over mezelf te vertellen. Maar het is wel iets wat ik dus ook proefondervindelijk zelf ervaren heb. Ja. Ik wil wilt straks uitgebreid hebben over, over jouzelf. Maar eerst even naar, naar, naar ja. jouw boek: De depressie op zijn kop. De titel doet vermoeden dat je iets anders doet dan wat gebruikelijk is. Nou, het is sowieso een beetje een prikkelende term van... kijk er nou eens anders naar. En hoe doe je dat, anders naar kijken, in jouw boek? Mag ik daar al meteen een klein beetje technisch voor worden dan? Laten we eens kijken of zonder dat alle luisteraars... nu meteen een kopje koffie gaan halen. Ja, nou, wat we veel doen bij depressie is praten uitzoeken hoe het komt en er nog meer over praten en analyseren. En uh, we weten inmiddels dat uh, waar je het meest mee bezig bent... je brein daar het beste in wordt. Dus eigenlijk door te praten over uh, de negatieve dingen in je hoofd... krijg je dat het spoortje van negatieve dingen in je hoofd nog sterker wordt. Dus die emotie van meh, uh, die, wordt, die wordt ook steeds makkelijker oproepbaar... en wordt eigenlijk uh, nog meer de voorkeur voor je hersenen dan het al was. En uh, wat wij dus eigenlijk doen is überhaupt geen aandacht besteden aan uh, of weinig. Waar komt het nou vandaan? Hoe is het zo gekomen? Hoe naar is het? Hoe vaak heb je het? Maar heel erg uh, die andere kant op. Hersenen proberen te prikkelen om op een andere manier uh, te gaan denken... te gaan ervaren. En uh, het heet neuroplasticiteit... andere uh, spoortjes in je hersenen aan te gaan leggen. Puur door anders te denken en anders te ervaren. Uh, kun je dat aan de hand van een voorbeeld uitleggen? Want... Ik heb een beetje een vaag idee van wat je bedoelt. En neuroplasticiteit, zeg mij nu nog even niets, maar een voorbeeld zou helpen. Nou, een voorbeeld is heel simpel. Dat de eerste dingen die ik aan mensen vraag en waar ik zelf bij mensen op inzoom... is waar ben je wel goed in? Wat vind je wel leuk? Welke positieve uh, emotie voel ik heel erg bij jou uh, als ik met je praat? Is dat daadkracht of is dat uh, uitdaging, is dat speelsheid? Wat, wat voel ik echt heel erg bij iemand? Dus waar zit dat vonkje van leven wel? Waar zit die positiviteit wel? en uh, nou, dan gaan mensen met hun, hun denkbrein gaan ze daarover uh, praten... maar daar voelen ze eigenlijk niks bij. En op het moment dat je uh, in het gesprek kan zorgen... dat mensen ook zelf contact maken met dat, dat, dat vonkje van... Uh, wel positiviteit, wel willen leven... dan geldt wat je water geeft groeit. Dus hoe meer aandacht je geeft aan wat er wel is in je leven... en dat ook, want uh, technisch misschien... je hebt een denkbrein, je hebt een voelbrein... en je hebt eigenlijk een uh, overzichtsbrein... En uh, wat veel therapieën doen, is uh, of alleen dat denkbrein aanzetten... of alleen dat voelbrein aanzetten, of alleen dat overzichtsbrein aanzetten. Dat overzichtsbrein, dat heet de prefrontale cortex. En dat is eigenlijk degene die beslist... Uh, zoom ik in op de donkerte of zoom ik in op het licht. En hoe meer jij inzoomt op uh, de donkerte hoe meer daar hersencellen omheen gaan groeien... en dus alles wat je denkt en ervaart... onmiddellijk in het hokje donker geplaatst wordt... en je nog meer donker gaat voelen. Stuur je die prefrontale cortex, dat overzichtsbrein, de andere kant op... al is het maar 1% van je dag, van je belevingswereld... waar wel een beetje licht is... Als je die, dat, dat uh, overzichtsbrein die kant op stuurt en het gaat daarover uh, nou, nadenken, daar aandacht aan besteden, wordt het 2%, wordt het 4%, wordt het 8%, heb je de verdubbeling. Dus je te kunt je, je, je brein aanleren om zich bezig te houden met het licht in plaats van met de duisternis. Ja, en, en heel veel mensen zeggen ja, dat is allemaal heel makkelijk. Ja, het is ook makkelijk, alleen ja. je moet wel bewust zijn dat dat. Uh, dat je die drie breindelen er alle drie bij moet gebruiken. En heel veel therapieën gebruiken of alleen dat ze inzoomen. Nou, dan moet je mediteren of yoga of hardlopen. Probeer eens het volbrein te prikkelen. Of we praten erover, we doen red, we doen psychotherapie... dan uh, denken we erover. Maar je hebt ook uh, bewustzijn nodig van, um, nou, van, die, van die dirigent... van dat uh, overzichtsbrein. En uh, dat je ze alle drie erbij moet hebben... om te zorgen dat er daadwerkelijk iets verandert. Ja, ja. Um... Nou, kan ik me voorstellen dat veel uh, therapeuten en psychiaters zeggen... ja, hallo, maar er is een reden waarom wij al uh, uh, tientallen jaren... zo focussen op, uh, op je jeugd en op hoe het zo allemaal gekomen is. En deze mevrouw die zegt, uh, die, die zegt Gooi dat allemaal maar weg. En we gaan, uh, we gaan het hebben over de leuke dingen in het ja, leven. Ja, dat vind ik aan de ene kant ook wel heel frustrerend. Ik heb onlangs ook nog eens met een psychiater staan... praten. ik zeg, maar vind je het dan niet interessant om te horen hoe ik dat doe? Nee, zegt hij, dat vind ik niet interessant. Ja, daar schrik ik dan van, omdat ik echt niet alleen ik, maar inmiddels zijn we met een heel team... hele prachtige, mooie resultaten boeken met mensen. Nou, dan zijn er ook nog psychiaters die zeggen... ja, maar dat, die zijn dan niet echt depressief. Ik denk, nou goed, uh, hoe lang moet je in de GGZ uh, vastzitten, tobbend... Uh, om niet uh, echt gekwalificeerd te worden? Dus dat vind ik dan ook niet helemaal kloppen. En dan denk ik, ja, ik heb ook geen kleine namen aan mijn kant staan. Als je in Amerika kijkt naar uh, Daniel Siegel, naar uh, Schwartz... dat zijn psychiaters, hoogleraren, die helemaal bezig zijn met... Um, wat je water geeft, groeit. Uh, stemming is creëerbaar. En uh, welke stemming je het meest creëert, daar krijg je ook automatisch weer het meeste van terug. En... Ja, maar, maar om even moeilijk te doen: mm -hmm. um, uh, uh, een depressie, dat is toch ook gewoon, dat is toch een, een klinische diagnose. Er is Iemand is ziek, die krijgt er medicijnen voor. Nee. Um, dat, dat is toch allemaal niet weg te halen... door een beetje over de vrolijke dingen in het leven te gaan nee. nadenken. Ze hebben een heel leuk onderzoekje ooit gedaan... met mensen die depressief waren. Die kregen uh, een taakje per dag, moesten ze wat, uh, wat opschrijven. En uh, werden ze gemonitord gedurende zes weken... hoe depressief ze zichzelf vonden. En uh, tegelijkertijd gedurende die zes weken... werden er ook scans van hun hersenen gemaakt... hoeveel depressieactiviteit ze hadden bleek dat bij het verstrekken van die opdracht... de hoeveelheid depressieactiviteit al significant minder werd in het brein. Maar dat mensen daar pas na zes weken zelf achter kwamen. Dus pas na zes weken zeiden ze, ja, ik voel me een beetje beter. Terwijl de uh, activiteit van depressie al veel minder was meteen bij dag één. En bij week twee en bij week vier dus ook al veel minder dan mensen zelf doorhadden. Dus het is ook echt heel erg, wat haal je in je hoofd? Ja, dus, wat, wat betekent dit, dit? Dit betekent dat depressie uh, biochemisch veel beter te beïnvloeden is dan we zelf denken. Dat het, en sowieso dat op het moment dat je zegt... ja, ja, ja ik, ik heb het en ik kom er niet meer vanaf... dan ga je een stuk minder... Die, dat, dat zoeklichtje in je brein, die prefrontale cortex... ga je een stuk minder inzetten in de richting waar het wel naartoe moet. Oké, okay, dus de essentie is... Je, je, je brein vertellen wat het moet doen. En op een gegeven moment gaat je brein zelf doorhebben. Oh, ik ben nu al vijf keer over die route gelopen. Misschien moet ik die automatisch ook exact. eens gaan Exact, ja. Okay. Terwijl mijn brein, als ik een beetje... Uh, uh, somber ben, of mensen die een depressie hebben... mijn brein tot dat moment gewend is om de sombere route te kiezen. Tuurlijk, en, ja, ja. en, en dus waarschijnlijk ook wel een beetje hulp van iemand anders nodig heeft. Want je zit zo ontzettend stevig in dat uh, spoortje van somberheid vast... dat je wel iemand anders nodig hebt die, uh, die zegt van... joh, kijk eens om je heen, daar is dat, daar is dat. Maar niet op de tips- en trucs manier zoals uh, we uh, elkaar als, als vrienden uh, lopen te adviseren... maar op een manier dat het ook weer op andere in dat voelbrein, in dat denkbrein en in die prefrontale cortex geactiveerd wordt. Goed. Um, wij hebben deze week gesproken met iemand die door jou is geholpen. Ze heet Jolanda, uh, is 33 jaar en ze was acht jaar depressief. Laten we luisteren naar haar verhaal. Ik ben hier gekomen. Toen was ik uh, heel erg depressief. Ik wilde niet meer leven. Ik uh, wist niet meer wat ik moest doen. Ja, alle, alle energie was weg en... en... Alle leuk was er niet meer. Ik ben um, um, eerst naar de huisarts gegaan. En die verwees mij naar de GGZ. En um, toen heb ik, ik geloof, vijf jaar ongeveer bij de GGZ gelopen. Waarbij er uh, verplicht gesteld werd medicatie te gebruiken tegen, tegen de depressie. En daar, dat, daar voelde ik niks voor. Dat wilde ik eigenlijk niet. Um, alleen er werd mij wel duidelijk gemaakt dat als ik geen medicatie zou gebruiken... dat ik niet in behandeling zou mogen... Dus er was eigenlijk geen keus op dat moment voor mij. Um, dus met een medicatie in een behandelgroep. En um, drie of vier dagen per week was ik daar ochtends in therapie. En dat sloeg niet aan bij mij. Verschillende soorten medicatie ge gebruikt die allemaal niet aansloegen. Die maakten het eigenlijk nog erger dan het al was. En ook de behandeling, daarin voelde ik heel erg dat, dat ik niet begrepen werd als mens, en dat we heel erg met symptoombestrijding bezig waren. Uh, maar niet met, met mij en weer Jolanda laten opbloeien. Toen ben ik hier in coaching gekomen en, uh, bij Katelijne Wildervank. En op een gegeven moment bij onze eerste coachafspraak zei ze meteen... wil je nou niet meer leven? Of uh, he, met andere woorden, ik, ik gaf aan ik wil liever dood. En toen zei ze van, want ik zie een twinkeling in je ogen... dus ik kan me niet voorstellen dat al het leven al uit je is. En dat heeft voor mij wel gemaakt dat ik dacht, poeh, daar zegt iemand nogal wat. En dat gaf mij weer hoop. En, en die hoop die daar toen gecreëerd werd, eigenlijk alleen maar door te zeggen... er zit een twinkeling in je ogen, maakte dat ik de volgende stappen weer kon gaan nemen. En uh, ja, ik kon, kon verder met coaching, kon leren hoe ik mijn eigen... eigenlijk mijn neerslachtigheid zeg maar, een beetje kon inruilen voor de dingen weer wat mooier zien. En ik ben me er bewust van geworden was, wat er allemaal in mijn hersenen kon veranderen en kon gebeuren. En, uh, want Katelijn heeft gewoon uitgelegd dat je um, eigenlijk... Ik, ik had een grote kast vol met heel veel neerslachtigheid en somberheid. En toen zei ze, je kan zelf ook een kastje maken met weer leuke dingen. En fijne dingen die er zijn. En juist door die twinkeling die zij aangaf te zien in mijn ogen... zei ze, van dat kastje met die pretstoffen, die, die kan je zelf maken. Kijk maar eens gewoon om je heen gedurende een dag wat er eigenlijk wel leuk is. En dat ben ik gaan gebruiken door dat steeds meer te gaan doen. En uiteindelijk was voor mij een hele grote wens om weer te mogen werken. zitten was ik zat, ik voelde me heel erg uit de maatschappij uh, getrokken. Dus toen heb ik de stoute schoenen aangedaan en gevraagd uh, van nou, zou ik hier misschien mogen werken? Want jullie snappen mij echt. En uh, dat mocht. We hebben daarmee uh, gekeken naar een baan die, uh, die voor mij zou passen. Ook heel langzaam opgebouwd. Ja, zo heb ik eigenlijk die weg steeds verder uit mogen diepen. Tot waar ik nu ben. En ik ben nu hartstikke gelukkig. En ja, het gaat heel goed met me. En uh, ik kan me niet meer voorstellen dat, dat het zo slecht met me is gegaan. Ja... Dat was Jolanda. En het gaat goed met Jolanda... Uh, dankzij jouw aanpak, uh, Catalijne Wildevank. Maar uh, uh, het klinkt uh, dat het goed gaat dankzij jou... en ondanks de psychiaters. <laughs> Nou, weet je, uh, mensen willen me wel eens uh, in hokjes duwen van voor of tegen... en het een is beter dan het ander en daar ben ik niet zo voor. Ik, ik ben enthousiast over het werk dat ik doe en het werkt voor heel veel mensen. En uh, er zijn ook andere therapieën en aanpakken die werken voor mensen. Dus waar ik uh, heel erg op hoop, is dat mensen kritischer zijn van... helpt dit mij in een goede richting? Zo ja, dan ga ik ermee verder. Zo nee, dan zoek ik iets anders. Ja. Wat treffend was in, wat, in het verhaal van Jolan, Jolanda, is dat jij... Het eerste wat jij zegt is, uh, je hebt een twinkeling in je ogen. Is dat zo be bepalend geweest voor hoe dat verder met haar verlopen is? Hoe ben je met haar aan het werk gegaan? Uh, ik heb niet ontzettend veel uh, sessies met haar hoeven hebben. En uh, ik ben... Uh, ja, goede vraag. D dit is wel de essentie dat ik bij mensen kijk van... Joh, maar wat, wat, wat voel ik, wat merk ik, wat zie ik aan iemand waar nog levenslust zit... Maar jij kijkt dus wel op een... Ja, ja, je had ook kunnen zien van wat, wat. Je had ook kunnen zeggen wat zit je haarflets? Weet je wat? wat, wat je, je, je zoekt dan dus kennelijk wel iets, ja. iets positiefs. Ja. Um, en, en vroeger wist ik niet hoe ik dat deed. En toen las ik op een gegeven moment een boek over spiegelneuronen. En dat vond ik echt een uh, eye-opener. Spiegelneuronen zijn eigenlijk uh, onze cellen waardoor we voelen wat anderen voelen. Die zitten ook in ons brein. En we zijn gewoon uitgerust met een stukje brein... waardoor je voelt als een ander verdrietig is, als een ander boos is... als een ander angstig is. Nou, wat heel veel mensen doen met die spiegelneuronen... is ze op een gegeven moment uitzetten, omdat ze heel veel voelen bij andere mensen, waar andere mensen dan of niet zo blijven worden... of zeggen dat is helemaal niet waar en waar heb je het nou over. Uh, sommige mensen zetten die spiegelneuronen juist veel en veel te hard aan. Dus die pikken echt alles op van iedereen om hun heen... en worden daar knettergek van. En ik ben op een gegeven moment gaan ontdekken... hoe je die in, uh, in coaching of therapie, hoe je het wil noemen, goed kan inzetten. Want als ik met iemand praat, dan kan ik de donkerte voelen... maar kan ook de lichtheid bij iemand voelen... En als die daar zelf niet helemaal bij kan... en ik kan het wel in mijn lijf en in alles door mijn spiegelneuronen ervaren... van ja, maar er zit ook nog heel veel uh, levenskracht. En bij de een is dat, uh, dat er uh, nog uh, uh, een lef of creativiteit is... wat uh, voor hem het meest uh, treffend is. Bij de ander is het eigenwijsheid of liefde. Uh, voor sommige mensen is het ook geloof. Datgene waar je uh, al je cellen in je lijf eigenlijk zeggen... ja, hier voel ik me wel lekker door... Dat, dat kunnen mensen ja. bij elkaar meevoelen. Ja. Nou, dan is het maar net waar je op inzoomt. En ik zoom bij mensen niet meer in op die zwarte, Want die kennen ze al goed genoeg. Ja. Ja. Nou is Jolanda heel erg geholpen uh, doordat ze bij jullie kon werken. En niet iedereen die jij uh, behandelt, <güls> ja. of die, die door jou gecoacht wordt... kan bij jou een baan krijgen. Nee. Of wel? Nee. nee. <laughs> nee. Dus, uh, lukt het ook om andere ja. mensen aan een baan... of ja. in, hun, in hun werk een... Een, een meelevende en goede omgeving. Uh. Ja, dus Jolanda is niet geholpen doordat ze bij ons is komen werken. Ze uh, is een heel stuk uh, opgekrabbeld en het ging steeds beter met me. En uh, ik, ik neem geen puppies aan. Oftewel, ik uh, wil gewoon ik goede medewerkers asiel. hebben. Ik ben geen asiel. Dus ze heeft gewoon haar kwaliteiten laten zien. Um, We gaan zo, wacht, en, uh, ik, ja. En, en het is natuurlijk een wisselwerking. Als jij in een omgeving zit. Uh, waarin iedereen steeds maar blijft zeggen: Nou ja, kijk je wel uit. Oh, dat je, nou, ja. dat, dat ja, je doet nu wel zo vrolijk. maar ja, kijk uit voor een terugval. En, en misschien is dit ja, tjonge, jee, en nou. dan is het ook wel een klus om bij je groei uh, voet bij stuk te houden. Ja. Katalijn Wildervank, we hebben, het zo, uh, we hebben het nu vooral gehad over je werkwijze. Daarnet even aangestipt dat uh, jouw persoonlijk verhaal... Uh, dat daar ook nog wel het een en ander te leren valt. Daar gaan we het zo over hebben. Het is inmiddels uh, bijna twee minuten over half acht. Tijd voor het nieuws, gelezen door Gert Kluk. Dit is Radio 1, het NOS-journaal.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 Dit is De Zondag, op Radio 1. Als u net inschakelt, een hele goede morgen. Fijn dat u luistert. Met mijn gast, Catalijne Wildevank, kijk ik uit... over de stilte van de Oostvaardersplassen. Stilte die in de nabije toekomst mogelijk verstoord gaat worden... door overvliegende vliegtuigen. Die gaan landen op Vliegveld Lelystad hier vlakbij. Want afgelopen week besloot Schiphol dat Vliegveld Lelystad... uitwijkplek wordt voor charters. Maar uh, zover is het nog niet. En we moeten ook niet focussen op dat naderende onheil... maar op het prachtige weer en het prachtige uitzicht... wat we nu voor ons hebben. Dat heb ik het afgelopen half uur geleerd van mijn, uh, van mijn gast Katelijne. Um, uh, we gaan dus <tied> nog even van die rust genieten. En uh, uh, we gaan ook uh, luisteren naar een cadeautje... Een cadeautje voor onze gast, een gedicht van de dichter bij de zondag en dat is Paul Borgreven, speciaal voor Catharyne Wildervank. Een gedicht voor Catharyne Wildervank. Water geven aan je brein. Als je brein hetzelfde als het je tuintje was, was het simpel. Zou je water geven aan de brandnetels? Misschien denk je even. Waarom niet? Maar je eet geen onkruid of gras, dus liever aan de sla. Toch, in je hoofd ga je wel rustig brandnetels begieten. En zo valt er snel nog weinig te genieten. De slaapplantjes lijken voorgoed uitgedoofd. Steeds als je dan weer in je tuintje komt... zie je de brandnetels met elke zucht groeien. Onkruid vergaat niet, wieden of snoeien... Het gedijt juist bij aandacht die nooit verstomt. Je kunt ook eens een ander tuinpad gaan. Andersom. En geef de slaapplantjes te drinken. Laat wat hoop naar een tere wortel zinken. Tot er op een dag mooie kroppen staan. Ja, het gedicht van Paul heeft voor mijn gast Katelijne Wildervank. Uh, hij beschrijft jouw aanpak, hè? In beeldspraak uh, gevat. Ja, mooi. Mooi. Geef de brandnetels in je hoofd geen water... maar begiet de mooie dingen, de slaaplijn. Ja, precies. Het gedicht is na te lezen op onze website. eo.nl slash dit is de zondag. Daar kunt u ook reacties kwijt op dit gesprek met mijn gast. We gaan naar muziek luisteren die uh, Catalijne zelf heeft uitgekozen. Omdat die veel zegt over uh, haar manier van naar het leven kijken. Uh, het, het liedje heet Zo kan het dus ook. Het is van Nielsen. Wat, wat zegt dit liedje dan over jou? Um, uh, zijn refrein vind ik zo treffend. Zo makkelijk kan het dus zijn, zo kan het ook. En um, dat is wat ik nu ervaren heb, uh, wat ik bij mensen zie. En wederom, als je er middenin zit, is het niet zo makkelijk te geloven. Dus kan het fijn zijn als iemand anders je daar een stukje in helpt. Maar ik vind het een heerlijk vrolijk liedje. Okay. En, en het liedje geeft jou gelijk? Uh, het liedje, absoluut. <laughs> ja, ja. Nielson. En Niels, je bent een matelaak en. Dat is ook zo, mag elke dag beginnen naast een droom. Ik zie een branden taak, de zon die staat zo hoog. Dat ik me wel eens zou vragen of dit echt is. En had ik maakt, zit niet langer in mijn hoofd. Ik haal geen oude koeien uit de sloot, ik doe de lampen aan. En kijk haar in haar ogen, lopen op de wolken, niks aan gelogen. Zo kan het dus zo. zo makkelijk kan het dus zijn. Zo kan het dus ook, zo makkelijk kan het dus zijn. Voelt alsof de lente komt. Yeah.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 Geniet er een na, want nu is het geluk daar in de pint in onze rug. Zo kan het er dus, zo, oh, oh, oh, oh. Zo makkelijk zonder dus te zijn. Zo kan het er zo, dus, oh, oh. Moeilijk hoeft het niet te zijn. Zo kan Daar in de pint in onze ruh. Zo kan het dus ook. Zo makkelijk kan het dus zijn. En we kijken niet er naar. Want nu is het geluk daar in de pint in onze rug. Zo kan het dus ook. Oh, oh, oh, oh. Zo makkelijk kan het dus zijn. Oh. Zo makkelijk kan het dus zijn, zong Nielsen. Zo kan het dus ook, heet dat liedje. Uh, uitgekozen door mijn gast, Catalijne Wildervank. Um, dit beschrijft dus uh, uh, eigenlijk wat jij de hele tijd wil zeggen. Hij zegt ja. ergens in dat liedje, ik focus op het goede. Uh, en dat is eigenlijk wat jij ook betoogt... Um, nou, zullen er uh, uh, ook luisteraars zijn die zeggen... ja, dat is wel heel erg makkelijk. Dat gaf je zelf ook al aan. Dat is de eerste reactie van ja. veel mensen. Als je depressief bent en je ligt onder je dekens... en je ziet het leven niet meer zitten... is het dan zo makkelijk uh, door je uh, uh, op, het, op, op mooie dingen te focussen... om daar dan weer uh, uit te komen. Um, je bent zelf van je twaalfde tot je dertigste depressief geweest. Dus je weet waar je het over hebt. Ik weet waar ik het over heb, ja. Hoe, waar, waar kwam jouw somberte vandaan? Oh ja, nou ga je dus het omgekeerde doen van wat ik uh, propageer. Hè? Waar, waar komt mijn somberte vandaan? Even om te snappen, van ja, hoe, hoe, hoe, hoe kan een meisje. Hoe, hoe ja, gebeurt het bij een meisje? Ja, hoe, hoe word je depressief als je 13 bent? Ja, de, dat, dat is dus een vraag waar ik heel lang over gepuzzeld heb en waar ik therapie over gedaan heb en waar ik van alles mee, mee gedaan heb. Uh, omdat we altijd denken dat je problemen oplost door te snappen hoe ze zijn ontstaan. En als ik zo terugkijk, dan denk ik ja. Dat het samenloop van ongelukkige omstandigheden. waardoor ik steeds minder contact met de wereld had. en steeds meer in de binnenwereld verdween, wellicht. En uh, niet op een manier die voor mij uh, functioneel was. Maar kwam ook niet op een ander spoortje terecht. Niet echt. Maar hoe deed je. Want als je, als je, als je een puber bent die in, in, in, uh, zo neerslachtig wordt. dan gaan je ouders dingen doen. wat, wat deden je ouders? Gingen die ook focussen op dat? op hoe het zo gekomen is? Nou, ik denk dat die me maar een beetje, beetje gelaten hebben... omdat ze er eigenlijk vrij weinig van begrepen. Dat zegt mijn moeder nu nog steeds. Dat ze eigenlijk niet zo heel veel begrijpt van uh, hoe ik dat in mijn hoofd doe. En als ik zo in mijn familie kijk, dan denk ik, ja, ik heb ook nog wel... Uh... Uh, ik, ik, ik zie nog wel wat meer donkere trekjes zo her en der. En kennelijk pikt de een dat uh, makkelijker op... en trekt hij dat makkelijker naar zich toe dan de ander. En dat is net ook wat je schetst. Zo van, uh, als mensen uh, het heel zwaar hebben... en uh, inderdaad met hun hoofd onder de deken... en liefst uh, twee dekens en nog drie kussens erbovenop... Uh, kan het dan, uh, dan, dan is het zwaar en moeilijk. En dan denk je, ja, maar dat zijn dus juist ook de mensen... die heel goed kunnen voelen en jouw brein is niet, uh, is niet ge, ge, gemaakt om per se alleen maar het donkere te voelen. Dus als mensen heel goed kunnen voelen... kunnen ze dat andere uiteindelijk ook heel snel en makkelijk. Dus misschien dat ik juist met uh, de zogenaamde zware gevallen... tussen aanhalingstekens heel erg goed heb kunnen werken. Want als jouw brein goed kan voelen... dan, dan kan het ook de keuze maken dat het het andere... daarom word ik zo blij van dit liedje... omdat ik denk, ik heb dus ook ontzettend veel levenslust... en, en energie en pret in me... Alleen, ik kwam niet in mijn leven de mensen tegen... die mij daarop hebben leren focussen. En hebben gezegd, van, joh, die andere kant is er ook. En, maar, en hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je van die depressieve nou, ik denk dat ik uiteindelijk... die depressieve jonge vrouw... die met psychiaters en therapeuten aan het praten was... Ja, over hoe erg het allemaal ja, was, dan ja. daaruit gekomen? Nou, ik denk die twee dingen. Uh, ik, ik ben uh, op een gegeven moment mensen tegengekomen. Ik ben, ben een opleiding gaan doen in, in methodieken... die zich anders focussen op psychologie. Ik ben NLP gaan doen. Daar heb ik heel veel uitgehaald. Nl NLP, even voor de mensen NLP is neurolinguistisch programmeren... en is eigenlijk uh, de, de ontdekte handleiding van jezelf, zou ik zeggen... Een NLP gaat niet over wat je denkt, maar hoe je denkt. En niet wat je voelt, maar hoe je voelt. En als je eenmaal door het hoe je dingen doet, kun je er veranderingen aanbrengen. Als je eenmaal door het wat je allemaal voelt, kun je er alleen maar tevreden of ontevreden over zijn. En ik wist donders goed wat ik allemaal voelde. Dus uh, toen ik ben gaan ontdekken, hoe doe ik dat van binnen? Hoe uh, vind ik somberheid? Hoe vind ik lichtheid? Nou, dat was een stukje. Ik heb het net gehad over spiegelneuronen. Over hoe je stemmingen kan voelen bij anderen. Maar ook hoe dat dan weer besmettelijk wordt. Ik denk dat ik heel gelukkig mag zijn... dat ik de man ben tegengekomen die ik ben tegengekomen. Want dat is gewoon een rots in de branding. En een hele positief in het leven staande persoon. Dat heeft ook weer zijn effect op mij gehad. Dus al die dingetjes zo bij elkaar. Ik heb kinderen gekregen. Nou, Dan is het ook wel handig om je meer op het leven te richten... dan op ja. de somberheid. Ja, ik las, en dat vond ik nogal opmerkelijk... omdat ik... Over, jou, over jouw zwangerschappen. Um, ik, ik lees juist heel vaak. Jouw zwangerschappen. die hebben jou. die, die, die, die, die, die heb je als heel erg positief ervaren, terwijl dat geldt natuurlijk wel voor meer vrouwen... maar je leest, als het over dit onderwerp gaat... vaker ja. dat vrouwen uh, uh, na bevalling uh, in postnatale uh, depressies uh, terechtkomen... dan dat ja. ze door die bevalling juist ja. uit een depressie komen. Ja, dus dat is nou precies dat stereotype oplossingen niet helpen. Uh, je kunt wel tegen iedereen zeggen, ben je depressief, dan moet je gaan hardlopen... want dat zegt Bram Bakker. Het zal voor heel veel mensen werken en voor sommige mensen niet. Dus mijn advies is ook niet, wil je uit een depressie komen, ga drie kinderen krijgen... Voor mij heeft het heel veel uitgemaakt. Ik zeg altijd, depressie is niet altijd doodwillen... maar het is in elk geval niet volop leven en volop willen leven. En dan vraag ik aan mensen, wat staat bij jou nou voor leven? Wat hoort daarbij? Welke activiteiten, welke kwaliteiten, welke emoties... welke mensen, welke dingen horen bij leven? Nou, hoe letterlijk kun je jezelf verbinden met leven door het acht maanden, bijna negen in je buik te hebben leven. Dus dat was op een manier... was dat voor mij metafoor... om steeds weer in mijn brein het spoortje van leven geassocieerd te krijgen... en af te wandelen. Dus het is een nieuw spoor in je brein. Ja, ja. Is het iets dat... als ik mijn brein nu heb aangeleerd om op dat positieve te focussen... is dat iets wat dan blijvend is? Want ik heb zelf perioden in mijn leven dat ik echt somber ben... en dan wil ik inderdaad onder mijn deken... Eh, onder mijn deken en hmm. even niets met die wereld te maken hebben... Um, hoe, hoe, hoe blijvend is het als je, als je de, de weg van dat positieve ontdekt hebt? Ja. Want die negatieve dingen blijven natuurlijk ook op je inbeuken. in ja, het leven. Ja, natuurlijk. That's life. Dat that, that is het leven. En... Het, het, het, het, het is blijvend, denk ik. Het kan blijvend zijn, maar dan moet je daar wel uh, je focus weer op leggen en daar moet je wel mee bezig zijn. Maar om... Heb ik de rest van mijn leven een coach nodig die me daarbij helpt? Uh, ja, mij. En ik zal <laughs> straks meer beurtje geven. Grapje. Nee, um, ik ben uh, uh, drie kwart jaar geleden weer even heel ziek geweest. Ik heb uh, de ziekte van Crohn en uh, het ging niet al te best met me over een beuk van het leven gesproken? Over een beuk van, ja, zo, zo af en toe krijg je wat mij betreft even een week op call. Um, en dan uh, is het je zwakke plek waar zich dat in uit. En bij de ene is dat dat hij dan weer migraina aanvallen krijgt... en de ander krijgt last van zijn knieën en ik krijg last van mijn darmen. En ik krijg daar flink last van. En uh, ja, dan sta ik ook smorgens in tranen beneden tegen mijn man te klagen... van waarom heb ik dat nou weer en het gaat niet over. En dan zegt hij, joh, weet je, je moet dus een goed boek lezen. Zegt hij dan met een knipoog en dan doe ik dat af. Dan zegt hij, nee, ik bedoel niet een goed boek, ik bedoel je eigen boek. Lees eens even de depressie op zijn kop. Dan denk jij ja, je hebt wel gelijk. Natuurlijk, uh, we zijn zo getraind om uh, problemen op te lossen... door te gaan analyseren en uit te zoeken. Dus mijn eerste neiging is ook weer, wat is er nou aan de hand? Hoe komt het dat ik me zo voel? En dan moet ik ook even weer naar die prefrontale cortex. Dus even uitzoomen, even naar die dirigent die bepaalt... waar gaan we nu naartoe? Gaan we zware muziek spelen of gaan we lichte muziek spelen? En dat die prefrontale cortex dan op een gegeven moment... Dan hoort mezelf letterlijk zeggen, lijn... Waar ben je nou mee bezig? Je ziet andere mensen te tellen waar ze op moeten focussen. Ga het zelf ook eens even doen. Nou, dan zo langzaam maar zeker ben ik daar weer uitgekomen. En nu gaat het weer heel erg goed met me. En uh, moet ik ook geregeld mijn prefrontale cortex aanzetten? Van waar ben ik nu mee bezig? Waar richt ik mijn aandacht op? Dus... Maar ik hoor ook, je moet dus eigenlijk op zoek naar mensen in je omgeving... die... Zelf ook positief zijn. Want als je allemaal van, als je, als je zwart in je omgeving hebt. Wordt dan... het wel een klus met al die spiegelneuronen die dan zwart zitten te kijken. Ja. Ja, ja, het is wel handig dat mensen... zoals bij mij met de ziekte van Crohn, ik heb op Ja, maar dat is de. Als, als jij zegt de ziekte van dan zullen veel mensen zeggen... dat oh, is een ernstige, is heel erg. chronische... darmaandoening. Ja. ja, en als ik met jou nu een uurtje ga zitten praten over hoe erg dat is... en hoeveel last je ervan krijgt... ik voel het nu al bijna in mijn buik. Dus dat is wat er gebeurt. Je brein maakt ook geen verschil tussen wat het daadwerkelijk van buitenaf aan informatie krijgt... en wat het van binnen doet. Dus als ik uh, mij voorstel dat ik een steen in mijn handen heb... of ik heb een steen in gedachten in mijn handen... dezelfde processen beginnen. Dus als ik mijn voorstel dat ik buikpijn heb, dan gaat mijn brein dus eigenlijk al buikpijn maken. Dus um, ja, als je veel mensen om je heen hebt die zeggen, oh dat is heel erg en dat komt nooit meer goed. En dat is ook precies wat er negen jaar geleden lag ik in het ziekenhuis toen wist ik nog niet wat het was. En op een gegeven moment komt er dan zo'n heel rijtje van uh, uh, internist en uh, zaalarts en uh, verpleegkundigen stonden met z'n vijven met een soort doodgravers gezicht bij mijn bed. Van nou mevrouw, we weten wat het is, het is de ziekte van kroon en uh, dan moet u dit en dat en dat en dat, en dat gaan slikken. Ik zeg, ook oh, het wordt dus een soort medicijnfabriek. Nou, laten we dat maar eens even vier jaar gaan doen... en dan zien we daar dan wel verder. Ik dacht, dacht het niet. En, en uh, dan denken mensen, ben je tegen medicatie? Nee, ik ben niet tegen medicatie, maar ik ben wel heel erg tegen... Uh, aannemen dat dingen zo zijn omdat we al jarenlang zeggen dat ze zo zijn. Dus ik word dan wel een beetje gekieteld om te denken... hmm, hoe kan dit anders? En dat typeert mij denk ik het meest. En misschien heeft dat ook wel bijgedragen... dat het eerste deel van mijn leven niet altijd even makkelijk verlopen is. Dat ik eigenwijs ben. En dat denk ik, dat zullen we nog wel eens zien. En uh, omdat ik het zeg, is het nou niet iets waar ik van onder de indruk ben. Nou, dat is als volwassen vrouw van 41 heel fijn. Zeker omdat mensen mij uh, uh, vragen om, om juist die kwaliteit in te zetten. Omdat zij van een vast spoortje af willen. Mag ik origineel en anders denken als je vier of zes of twaalf bent... is dat niet altijd de meest gewaardeerde eigenschap. Nee. nee en uh, uh, Heel veel mensen zijn ook, uh, uh, zijn ook niet eigenwijs. Uh, je hebt dan, uh, mag ik even zeggen... het geluk dat je het karakter hebt dat je hebt. Dat je eigenwijs je eigen gang wil gaan. Dus even teruggaan naar, naar, naar uh, uh, de mensen... die ook last hebben van somberte en uh, dipjes en depressies. Mm. Um, die... Uh, die, die, die die hebben dat allemaal uh, vaak niet. Um, ik kan me voorstellen dat als ze dit horen... Dat die, dat die daar nog gedeprimeerder van raken. Omdat ze denken, ja, kijk, zien we wel, dat heb ik allemaal niet. Dus... Ja, Ik vind het wel uh, mooi dat je die aanname doet. Die hebben de mensen vaak niet. Vaak hebben mensen dat soort dingen juist wel. Alleen hebben ze dat uh, um, overdekt met een laag van aanpassingsgedrag... met een laag van somberte, met een laag van... Uh, ja, eigenlijk, ik maak altijd een onderscheid tussen... je kunt in je, in je lijf stressstoffen en pretstoffen aanmaken. En als je maar heel lang heel vaak veel stressstoffen in je lijf gaat aanmaken... en dit is net alsof je dat bewust doet, maar dat doe je niet, maar dat, dat gebeurt... Um, dan wordt dat langzaam maar zeker de gewoonte. Maar die andere kant is er ook. En die andere kant zoek ik met mensen op... en dan zit daar heel vaak bij die pretstoffen... zit wel iets als eigenwijsheid of uh, creativiteit of uh, vrijheid of levenslust... Um, dus ik, ik vind het niet, uh, niet wijs om aan te nemen... dat mensen met depressie juist dat niet hebben. Die hebben dat misschien juist wel, alleen komen er niet meer zo bij. En zijn daardoor hun levensenergie wat uit het beeld verloren. Um, of het nou gaat om uh, ADHD of uh, autisme of depressies. Uh, wat opvalt, uh, als je jouw boek leest en ook als je met jou praat... en uh, net ook toen je het had over die ziekte van Crohn die bij jou geconstateerd is... je hebt wel wat moeite met de etiketten die in de gezondheidszorg... Uh, uh, gehanteerd worden, oh, überhaupt het gegeven dat, dat mensen die in de gezondheidszorg terechtkomen... een etiket krijgen, dat vind jij, dat vind jij niet goed? Uh, vind ik dat niet goed. Nou, uh, weet je, um, voor sommige mensen is horen hoe het heet een opluchting... En dan on... Ik ben niet gek. Ik, ik het niet gek. heeft een naam, dat zin Het sindroom. heeft een naam, precies. Dus dat doet iets in dat je minder stressstoffen in je lijf krijgt... en meer pretstoffen, omdat je het gevoel hebt van... Uh, oh, ik ben best wel normaal, en, uh, of ik ga hulp krijgen... of ik hoor er wel bij, of, of dat. Um, maar uh, het een naam geven geeft ook de illusie dat we dus de oplossing hebben. En dat uh, is zo af en toe een schijnillusie... Uh, om, omdat het kroon heet, weten we hoe je er vanaf moet komen. Nou, hoeveel mensen met kroon gebruiken medicatie en doen van alles om hun leven aan te passen en hebben er nog steeds enorm veel last van. Dus uh, uh, hoe het heet geeft geen, uh, niet in zichzelf per definitie een oplossing. Nee, maar dat is wel de. Uh, zeg maar, daar gaan we wel van uit. Hoe het heet helpt ook bij het krijgen van uh, geld. Absoluut. Bij krijgen van behandeling. Absoluut. En uh, in de tijd dat ik nog bij een psychiater liep... was het niet nodig om het een naam te geven. En ik denk dat ik uh, misschien daar ook wel een soort van dankbaar voor ben geweest... dat er niet toen iemand mij aangekeken heeft en gezegd heeft... van nou, dat, dit, is, dit heet depressie. Ik ben een tijdje geleden voor rugklachten naar uh, de fysiotherapeut geweest. En die ging uitvoerig uh, vragen van... Hoe, hoeveel heb je het dan en hoe lang en heb je het smorgens het meest of s'avonds? En is het bij het in beweging komen of... En toen vroeg ze aan het eind, na nou heel veel van dit soort vragen... op een schaal van 0 tot 10, wat voor cijfer geef jij voor de pijn? Ik zei 9. En ik kom later thuis. Ik denk, nou, dit is dus precies wat we, wat we doen. Want ik vind het helemaal geen 9. Maar als ik een kwartier heb gepraat over hoe erg het is... dan is mijn hele zenuwstelsel bezig met hoe erg het is. Dus er is een verschil tussen het wel degelijk serieus nemen... en het voeden. Want ik neem mensen hartstikke serieus. En ik zeg ook niet van, uh, joh, maar het, uh, waarom heb je het nou niet anders gedaan? Het is een makkelijke manier om van af te komen... maar het is niet per se makkelijk om ook in die manier te stappen... en het te geloven en het te gaan doen. Daar hebben mensen vaak even een zetje bij nodig. Um, um... Naar Terug dat, naar, naar dat boek van jou, uh, De Depressie op z'n Kop. Uh, is het een zelfhulpboek? Eigenlijk kunnen wij uh, allemaal in de luisteraars... Uh, met het boek in de hand uh, uh, uh, een uh, proces in... en dan zijn we dan na het lezen van het boek allemaal gefocust op het positieve? Nou, het is geen stappenplan. Het is niet uh, doe A, B, C en dan is het helemaal goed met je. Het is meer een, een bewustwording. En uh, ik krijg natuurlijk wel geregeld uh, mails van mensen hoe ze het ervaren hebben. Voor heel veel mensen is het wel een kantelpunt van uh, overhip. Ik moet het echt anders gaan doen. En alleen al dat inzicht, want dan zet je dus weer die prefrontale cortex aan. Dan zet je weer die dirigent die bepaalt voor het zware muziek of voor het lichte muziek. Op het moment dat die aangezet wordt, dan creëer je groei en, en, en mogelijkheid tot verandering. Ja. Hey, voor de goede orde, het is niet zo dat jij zegt... Uh... Joh, stel je niet zo aan. Of joh, die nare nee. gevoelens, die, die, die, die zijn zo erg niet. Nee. nee, ik neem het hartstikke serieus. Want het is ook serieus, want het is ook wat er in je brein gebeurt. En op het moment dat iemand je erbij helpt uh, en, en je de moed vindt om te gaan onderzoeken of je het anders kan doen. Uiteindelijk is het gevoel een resultaat en niet het beginpunt. Nee. Maar als ik met, met iemand praat en die heeft een probleem, en ik, uh, ik moet nog even een persoonlijk dingetje kwijt. En ik. Probeer te focussen op het positieve. dan krijg ik ook wel heel vaak van mensen terug. dat ze het gevoel hebben niet serieus genomen te worden. Ja, dus... Dat ik geen aandacht heb, omdat ik uh, niet echt wil horen hoe het allemaal zo gekomen is en hoe erg het allemaal is. Maar dat ik heb, ik, ik heb persoonlijk de neiging om ook op die positieve dingen ja. te gaan. Nou, maar ik krijg dan het verwijt dat ik, dat ik geen belangstelling heb. Ja. Dat ik, uh, maar, geen... Dat, maar dat is natuurlijk ook het verschil tussen wat voor relatie je met iemand hebt. Als ik met een vriendin zit te praten en die moet een verhaal kwijt... Uh, dan vraag ik soms ook op een zeker moment... wil je nou een vriendinnenreactie of wil je dat ik mijn coachpad opzet? Want tuurlijk stel je dan andere vragen. Want wat willen we als we ons verhaal kwijt uh, willen aan, aan, aan een, uh, een, een bekende of aan een vriend... Dan willen we vaak empathie en meeleven. En uh, pas op het moment dat je van binnen denkt: ja, maar ik wil het anders gaan doen. Dan ga je ook ander soort mensen, denk ik, opzoeken die uh, andere reacties geven. En dat zeg ik ook altijd tegen cliënten als ik ze spreek. Ik, ik kan gewoon best een uur met je luisteren hoe erg het is. En dat neem ik ook aan. En heb je dan iets nieuws bereikt? Of ken je dat al? En dan zeggen ze altijd, Ja, dat ken ik al. Nou, dan ga ik ander soort vragen stellen. En dat is misschien niet altijd even leuk, en dat is gek. Maar daar kom je toch voor? Want je wil iets anders van binnen. Okay, nou, dat nemen dus mensen dan wel aan. Ik, du, du, uh, <laughs> ik moet dus wel gewoon uh, empathisch blijven. <laughs> ik zou en hoor hoe erg het allemaal is. Blijven. En voor de vrolijkheid mag ik ze naar jou sturen. Dat vind ik een heel goed idee. <laughs> okay. eh, ik heb het, uh, uh, het uh, afgelopen uur uh, gepraat met uh, Katelijne Wildervank. Hier aan de... Uh, Oostvaardersplassen, waar een prachtig uitzicht is... met heel veel natuur, maar dat is allemaal niet besteed aan, uh, aan Catalijne. Want die reist liever in haar hoofd, toch? Ja, ik uh, zoek graag de binnenwereld op. Daar is al heel veel uh, leuks te vinden. Maar geniet je dan toch van dit? Kijk dat water nou zo mooi. Ja, ik vind het wel heel mooi en ik word van de zon ook heel erg blij. Dus ik uh, ga straks weer naar huis rijden... en uh, ga ik een waanzinnig zonnige dag met mijn gezin hebben. Dus dat is zeker uh, heel positief. Mooi. Nou, dan werk je, wens ik je daar heel veel plezier bij en heel veel. Uh, hoe was het? Pretstoffen? Pretstoffen. Heel veel pretstoffen in je hoofd. En die wens ik uh, de, de luisteraar ook. Um, um, wilt u reageren op dit uh, gesprek, dan kan dat. Ga dan naar onze website, eo.nl. Dit is de zondag. Uh, daar kunt u ook naartoe als u de, het, het programma wilt terughoren of meer wilt weten over Katelijne Wildevank en haar boek. Um, straks na acht uur op deze zender verhuizen we van de rand van de Oostvaardersplassen... naar de rand van het Naardemeer, Want daar zitten de collega's van Vroege Vogels. Um, en als het goed is, um, zit daar nu Menno. En, Goedemorgen, Kiefer. Uh, ze, jullie gaan het volgens mij over bijen hebben. Die heb ik we hier zelf nog ja. niet gezien. Nou, we gaan het volgens mij over, te fris. over bijen hebben. Um, en ik heb er eigenlijk ook nog niet zoveel gezien. Uh, als ik nu naar buiten kijk, hier bij het, uh, de Groetendouwens, daar allemaal, bij de Oostvaardersplassen Nee, en hier bij het Nadermeer, je, zie ik verschrikkelijk he? veel vogels. Uh, nu al boeren, maar maar bijen eigenlijk niet. En uh, dat komt deels omdat onze eigen bijen nog in de kast zitten. Die worden direct uh, uh, gebracht door Pim, onze eigen imker. Die uh, is nu aan het schouwen en duwen met een grote uh, kast. En daar zitten uh, onze bijen in. Dus die gaan we straks vrijlaten. En vanaf dat moment, en Kiefer, dan kun je dus hier ook komen kijken het naar de meer. Dan kun je echt uh, bijen zien. Maar wij gaan het niet alleen over bijen hebben. Daar ligt hier ook een enorm mooi boek voor mij, de uh, Ecologische Atlas van de maritieme weekdieren. Er zijn mensen die hebben een, een verschrikkelijk dik boek, het is zo dik als een stoeptegel... gemaakt over alle schelpen in het Nederlands Noordzeegebied. En daar zitten echt de meest bizarre en rare en vreemdsoortige schelpen uh, bij. Het is, het is prachtig om een keer zo die onderwaterwereld in te duiken. En als je de voorkant bekijkt, dan leer je al dat uh, een, een sepia, dus zeg maar zo'n inktvis... die op dit moment aan het paren zijn in de uh, Oosterschelde, dat een sepia ook een, uh, een, een schelpdier is... Dat, ja, dat wist ik niet. En verder um, ja, is het heel feestelijk vandaag. Want wij reiken een, uh, een, een prijs uit. De Pluk van de Pettenflet-prijs. Kiva, jij kent Pluk natuurlijk wel. Ja. Denk ik. Ja, tuurlijk kent Kiva Pluk. Ja, natuurlijk. Uh, ja, die uh, niet. Het, uh, het, het personage van, uh, uh, van Annie M.G. Schmid. Annie MG uh, Pluk met zijn rode wagentje. Um, er is een prijs voor mensen die het beste idee hebben om natuur en milieu te verfraaien in Nederland. Nou, die uitreiking straks allemaal na acht uur in vroeggeval ook zo. in Europa. In de Amerikaanse staat Ohio is de gasindustrie oh. net neergestreken. Hier in Carroll County is het alsof het schaliegas een regelrecht godsgeschenk is.